Ik zei het net al even in de introductie. Uh, wij we lezen zo meteen het, uit het Bijbelboek Rut. Het verhaal wat uh, misschien velen wel kennen. Maar ook als het uh, de eerste keer is dat je het hoort, nou, laat je meenemen door, uh, door het verhaal. Uh, we lezen uit twee hoofdstukken. Het boek bestaat uit meerdere hoofdstukken, maar we lezen uit de eerste twee hoofdstukken. Uh, en uh, in totaal drie fragmenten. En ik probeer ze tussendoor een beetje met elkaar in verbinding te brengen. Uh, maar we beginnen met het lezen van de verzen. Uh, 1 tot en met 7 van het eerste hoofdstuk. In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Bethlehem en Juda... om een tijd lang in de vlakte van Moab te gaan wonen. De naam van de man was Eli Melech, die van zijn vrouw Naomi en zijn twee zonen heten Maglon en Giljon. Het waren Evratieten Evra uit Bethlehem in Juda. Toen ze in Moab waren aangekomen, bleef ze daar als vreemdeling wonen. Na enige tijd stierf Edelimelech, de man van Noomi, en zij bleef achter met haar twee zonen. Zij trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orpa, die van de ander was Rut. Nadat ze daar ongeveer tien jaar gewoond hadden, Stieven ook maglon en giljon. En de vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen Naomi hoorde daar in Moab dat de heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken en dat het weer te eten had, maakte zich samen met haar twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had. Nou, nu slaan we een, een stukje over... En uh, in dat stukje spreekt Naomi eigenlijk tot haar schoondochters. En die zegt, zegt eigenlijk iets in de trant van... ...joh, uh, ik wil graag terug naar Israël... ...maar ik kan me heel goed voorstellen dat het voor jullie nogal wat is... Uh, uh, ...om je land te verlaten. Weet je, Ik zal het begrijpen als je uh, gewoon wil blijven in Moab. Ik vind het lief dat je meegaat, maar je mag hier blijven. En uiteindelijk dan pakken we het stukje tekst weer op bij vers 16. En... Um, daar geeft uh, Rut antwoord. En zij zegt, vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heer is mijn getuige. Alleen de dood zal mij van u scheiden. Naomi zag dat Rut vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer aan. En zo gingen zij samen verder tot in Bethlehem. Nou, zij zettelen zich in, uh, in Bethlehem, maar je kunt je voorstellen dat uh, ja, ze hebben niet zoveel hebben. Sterker nog, ze hebben misschien helemaal niks. Dus ze moeten echt helemaal weer uh, opnieuw beginnen. En Naomi is een oude vrouw en uh, dan, dan uh, lezen we nu het stukje geschiedenis dat, uh, dat Ruth uh, Boas ontmoet. Nu was Naomi van de kant van haar echtgenoot Elie Melech verwant aan een belangrijke man die Boas heette. Rut, de Moabitische, zei tegen Naomi, ik zou graag naar het land willen gaan om Aren te lezen bij iemand die me dat toestaat. Naomi hoorde, antwoordde, doe dat maar mijn dochter. Ze ging dus naar het land om Aren te lezen achter de maaiers aan. Het toeval wilde dat de akker waar ze kwam van Boas was, het familielid van Elimelech. Na enige tijd kwam Boas zelf eraan, uit Bethlehem. De Heer zijn met jullie, groette hij de maaiers. De heer zegen u, groette zij terug. Boas vroeg de voorman van zijn maaiers, bij wie hoort die jonge vrouw daar? De man antwoordde, dat is de Moabitische vrouw die met Naomi is teruggekeerd. Toen ze hier aankwam, zei ze, ik zou graag achter de maaiers aan willen gaan om aar te lezen bij de schoven. En nu is hij hier al de hele dag vanaf de vroege ochtend. Ze heeft maar even gezeten. Daarop zei Boas tegen Rut, luister goed mijn dochter. Je moet niet naar een andere akker gaan om aren te lezen. Ga hier niet weg, maar blijf dicht bij de vrouwen die voor mij werken. Volg ze op de voet en hou je ogen gericht op het veld waar gemaaid wordt. Ik zal mijn mannen zeggen, je niet lastig te vallen. Als je dorst hebt, ga dan, ga, ga dan naar de kruiken en drink van het water dat ze daar scheppen. Ze knielde en boog diep voorover en zei, Waarom heb ik het te danken dat u zo goed voor mij bent, terwijl ik toch maar een vreemdeling ben. En Boaz antwoordde, meer dan eens is mij verteld over alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man. Dat je je vader en moeder en je geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat je volkomen onbekend was. Mogen de Heer je daarvoor rijkelijk belonen. De Heer, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht. Ik dank u, Heer, zei ze, want u hebt zich mijn lot aangetrokken en mijn moed ingesproken, terwijl ik niet eens bij u in dienst ben. En toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar: Kom maar hier en neem een stuk brood en doop het in de wijn. Ze ging naast de maaier zitten en hij gaf haar geroosterd graan. Ze at tot ze genoeg had en ze hield zelfs nog over. Toen ze weer opstond om te gaan werken, gaf Boas zijn mannen de volgende opdracht: Laat haar ook tussen de schoven Aren are lezen. Zeg daar niets van. Integendeel, jullie moeten juist wat halmen voor haar uit de bundel strekken en die laten liggen, zodat zij, op kan, zodat zij ze op kan rapen. Verwijt haar dus niets. Ze werkte tot de avond op het veld en sloeg de korrels uit de aarde die ze geraapt had. Het was ongeveer een Eva gerst. Ze pakte het op en ging terug naar de stad. Tot zover Gods woord, Gerban.